Het slavernijmonument, dat gisteren op de boulevard van Vlissingen werd geplaatst, is afgelopen nacht beklad, schrijft Omroep Zeeland. Er staan rechtsextremistische leuzen op. Het monument werd zonder toestemming van de gemeente geplaatst. De gemeenteraad van Vlissingen stemde onlangs tegen het oprichten van een slavernijmonument, maar de voorstanders legden zich er niet bij neer. Initiatiefnemer is voormalig gemeenteraadslid Angelique Duindam. Zij heeft geschokt gereageerd op de bekladding. In Frankrijk zijn afgelopen nacht bijna 1000 mensen opgepakt. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Voor de vierde nacht op rij werd er in meerdere Franse steden veel geplunderd. 1350 auto's gingen in vlammen op en zeker 79 mensen, agenten moet ik zeggen, raakten gewond. De onrust ontstond na de dood door een politiekogel van een 17-jarige Algerijnse jongen. De kans is klein dat Rusland met opzet een ongeluk laat gebeuren... bij de kerncentrale van Zaporizhia, melden militaire analisten... van het Amerikaanse Institute for the Study of War. Volgens de analisten blijft het vooral bij dreigen. Zo zou Rusland Oekraïne willen afremmen bij tegenaanvallen. De Oekraïnse militaire inlichtingendienst zei gisteren... dat Rusland het personeel van de kerncentrale in Zaporizhia... geleidelijk aan wegstuurt. Het weer nu nog bewolkt en regenachtig, maar in de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger. Het wordt een graad of 20. Morgen is het zonnig, met lokaal nog wel kans op een bui en dan wordt het 20 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden op de weg. En tot zover de AWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Zin in ZFM. Web nu. Guten Morgen, Sandfort. Guten Morgen, Sandfort. Wir bleiben Ik lach doppelt so viel, wenn ich bei dir bin. Denk nur halb so viel nach, bevor ich irgendwas sag. Hab längst gewonnen, weil's mit dir nichts zu verlieren gibt. Und selbst wenn, halten wir zusammen. Lass alles stehen. Gib doch so viel zu erzählen. Freunde, komm und. Oh Freunde gehen, aber nicht bei uns, denn egal was auch passiert, ich weiß, wir bleiben wir. Ich hab diesen Wunsch, dass sich nichts ändert. Denn das zwischen uns kann man nicht einfach kopieren. Auf das ist so okay blöd und noch viel länger, egal was auch passiert, ich weiß, wir bleiben wir. allein unter vielen, weil wir zu zweit sind. Aus vielleicht irgendwann wird irgendwo kommt ich an. Können stundenlang reden oder auch streiten. Und genau das hält uns zusammen. lass alles stehen. Gib noch so viel zu erzählen. Freunde, komm und Freunde gehen. Aber nicht bei uns, denn egal was auch passiert, ich weiß, wir bleiben wir.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 Ik weet, wir bleiben wir. Ik heb diesen Wunsch, dat zich niets ändert. dat tussen ons kan man niet einfach kopieren. Of dat ist so blijft en nog veel länger. Ja, het was een heel erg interessant nummer. Duitsstalig. Jelmer, waar hebben we naar geluisterd? We hebben naar uh, Vincent Weiss uh, geluisterd. Dus niet Vincent, maar met een W. Vincent Weiss. En dan blijven we hier. Ik dacht, uh, leuk, lekker in de zomer. Duitse nummers. En ik ben fan van deze artiest. Dus daarom Ach. staat hij erin. Eigenlijk Kijk. heel saai. Maar uh, wel een ja. leuk nummer. Dus uh, allemaal muziek uit het, uh, uh, uit het collectie van, uh, van Jelmer. Waar we vandaag naar luisteren. Jelmer Koper, onze technicus en co-presentator. Uh, aan tafel hebben we uh, iemand die ik eigenlijk bijna alleen maar aan de telefoon interview voor dit programma. Dat is namelijk Linda. Linda Houdendijk van de Blauwe Tram. Um, en pluspunt. Um, en je hebt iemand meegenomen zelfs. Uh, om eventjes uh, wat ik allemaal wil gaan vertellen. Even wat kracht te geven natuurlijk. Het bewijs. Het bewijs. Ja, en dat is John. John is het bewijs. John vandaag. heb ik vandaag ja. meegenomen. Ja. Ja. En die, die kan vertellen dat het allemaal heel leuk is wat Linda hier gaat uh, vertellen. Ja, ik, wilde eventjes, uh, ik ben hier vandaag om wat dingen uit te lichten. Ja. Die uh, bij ons allemaal op het programma staan voor de zomer. Maar ook, uh, er zijn natuurlijk in de zomer ook veel dingen die stoppen. Uh, en we willen even laten weten, zoals jij net zelf al even offline zei, wij gaan altijd door. Pluspunt gaat altijd door. Uh, en in de blauwe tram uh, hebben wij op de woensdagochtend van 10 tot 12 de koffieinloop. En dat gaan wij in deze zomer, uh, doen we de eerste van de maand. Uh, doen we de, de eerste woensdag van de maand is de koffieinloop gratis. Okay, dus, dat is dus dan kan iedereen gewoon gezellig langskomen. Ja, het is normaal, uh, weet je, voor de eerste keer is het sowieso altijd gratis... welke activiteit je ook doet um, bij ons. Maar uh, normaal kost de koffie inloop 2 euro. En dan krijg je twee kopjes koffie en wat lekkers. Nou. En natuurlijk heel veel gezelligheid. Uh, maar voor die eerste woensdag van de maand wilden we het in de zomer even wat leuks doen. Dus dan maken we het nog wat laagdrempeliger dan dat het al is. Dus alle reden om niet op vakantie te gaan. Gewoon lekker is de eerste van de maand naar pluspunt. Kom gezellig, Radies, koffie. Koffie lekkers Precies. en heel veel plezier. Ja, en uh, John die is uh, nou, nog niet zo lang geleden bij ons aangeschoven aan de koffietafel. He John? ja. En uh, die wilde wel even vertellen wat hij daarvan vindt. Nou, het is altijd ontzettend gezellig, en het, het zorgt ervoor dat ik mijn contactmomenten heb. Ja. Want mijn uh, begeleider die zit in het gips, oh, <laughs> dus die jee. komt niet, die gaat alleen. Ja, ja dus uh, dus komt de, aanstaande dinsdag komt ze langs. Dus dat is een hele verrassing. Ah, dat het goed gaat. Dat het goed gaat, ja. En, en John, mag je wat vragen? Is die koffie ook wel een beetje te drinken? Want het is helemaal niet duur. Ja, het is hele goede koffie hoor. Het is hele goede koffie. Ja, want het is de koffie van Rabbel, dus ja. Oh, dat kan natuurlijk ja, niet missen. Ja, en we zitten hier bij Rabbel, dus dat ja, Ik ben een fijnproever. Dus, uh. Een fijnproever. Kijk, we hebben een fijnproever. dus dames en heren, koffie voor een euro met wat lekkers erbij. Koffie van Rabbel en de fijnproever vertelt hier dat het echt lekkere koffie is. Ja. Dat en heel gezellig. Uit. Wat maakt het zo gezellig, John? Nou, ik praat met de mensen en uh, ik heb zowat met de hele standvoortcontact. contact. Dus echt echte dorp. Dus anders ja. als een stad, dus uh, iedereen kent iedereen. Ja. Dus, dus dames en heren, John die zit daar. Ja. Dan weten jullie dat. We kunnen even kennis komen maken. Je ja. hoort hem nu op de radio, maar we hem gewoon in levende lijf. Ja, in levende ontmoeten. lijf ontmoeten ja. bij de koffie lopen. Ja. ja. ja. ja. Is leuk? Ja, dus, um, nou ja. Dat is inderdaad John die eventjes vertelt ja. hoe uh, gezellig het daar is. We hebben, we hebben daarnaast nog allerlei andere dingen. Maar voor de, even, voor de mensen, de eerste woensdag is het gratis. Maar de andere woensdagen is het 2 euro. 2 euro. Dat dus dat is het is heel, heel toegankelijk. En dan kunt u ook lekker naar naartoe. Dus Precies, iedere woensdag is er wat te doen. Iedere woensdag. En uh, daarnaast hebben we op de dinsdag hebben we ook de locomotief. Uh, dat is uh, ook van 10 tot 12. En dat is wel uh, voor een wat specifieker uh, publiek. Het is eigenlijk ook voor het publiek wat niet zo snel aan de gewone bewegings, uh, zo, gym Of voel je fit of zoiets wat wij ook aanbieden mee kunnen doen. Maar die wel behoefte hebben aan wat beweging. Uh, dus het is voor uh, de senior die behoefte heeft om te ontmoeten, ook een lekker bakje te drinken... verhalen te delen en spelletjes te doen. Um, en ook dus nog wat... beweging te krijgen. Dus dat is op de... dinsdagochtend, uh, elke dinsdagochtend. Ja, het is niet zo'n Nederland in beweging... programma, maar het is nee. wat toegankelijker. Precies. E eerst gewoon lekker eventjes... een bakje drinken en even bijkletsen van... wat heb je allemaal meegemaakt deze week. En ook naar elkaar luisteren natuurlijk. Ja. Um, dus dat is ook iets... waar mensen gezellig aan kunnen komen sluiten. Hartstikke leuk. Ja, en nou ja, God, zo hebben we nog veel meer. Maar als je gewoon op een van deze dingen komt. dan kunnen we het daar natuurlijk ook over hebben. Want we hebben ook nog uh, um, jassen en we hebben schilderen. En 21 juli komt weer de poëzie met Theo Chin Soo. Die komt dan weer, uh, zeg maar, vanuit Pluspunt wordt dat georganiseerd in de Biep. Ja. Uh, en dat is uh, op 21 juli van 2 tot half vier... En daar kunt u zich ook voor opgeven. En is dat dan een, uh, iets waar je naar poëzie komt luisteren, of uh, wordt er voorgelezen, of moet je het zelf schrijven? Nee, het is eens in de uh, zeg maar om de maand, dus eens in de twee maanden, komt Theo Su naar de Biep en dan bereidt hij echt een, voor, uh, een verhaaltje over sp een specifieke dichter voor. Dan uh, pakt hij daarvan een paar gedichten die hij echt gaat behandelen en uitleggen en toelichten. En deze keer is dat Geerten Gossaard. En dat is de pseudoniem van Frederik Karel de Meester. Uh, ze noemen hem wel de Meestel, Meester van het Nederlands. Vers, de dichter van het verlangen. Wauw, nou ja. de titel is dus in ieder geval heel erg mooi. Klinkt er. wel mooi hè? Ja, ja dus uh, nou ja... Er is genoeg te doen. Nou, maar vertel meer, want de luisteraars willen pas wel weten um, wat er weer is, hoor. Even kijken. Het zitten allemaal met een pen en papier bij ja, de radio. Wat ik ook nog even wil melden, want we zitten hier nu natuurlijk bij uh, Rabbel. Ja. En daar is ook altijd op de dinsdagmiddag de eetclub. En daar zijn ook nog uh, zeker wat stoelen die aangeschoven kunnen worden om lekker mee te eten. Uh, want waarom uh, alleen eten als je gezellig uh, met een uh, leuke groep om je heen... een drie gangen menu kunt uh, eten bij uh, Marcel en Marielle? Een drie gangen menu? Jazeker. Uh, en dat is natuurlijk ontzettend duur. 11,75. 11,75. Wat vind je ervan? Nou, dat is eigenlijk de prijs van een voor. Heel schappelijk toch? Ja, ja tegenwoordig helemaal. Ja. ja, dat is echt de prijs van de voor. Ja, dus daar voor krijg 11, je drie 50. gangen voor. En dat is uh, elke dinsdag van 12 uh, tot ongeveer half twee. Dus dat is gewoon een heerlijke warme lunch. Drie gangen. Ja, zeker. En s'avonds niet meer te koken. Precies. Ja. Dan ben je meteen klaar. Kun je s'avonds een lichte maaltijd, maken in deze zomer natuurlijk. Ook al is het weer misschien nu meer voor soep, maar goed. Um, ja, dus uh, daar is ook nog ruimte. Hartstikke leuk. Ja. En dat is hier in Rabbel? Hier... Dat is in Rabbel, inderdaad. Elke, elke dinsdag van 12 tot half twee. Um, en ja, er is ook nog voel je fit, hebben we. Dat is drie dagen in de week kunnen mensen aansluiten voor een yoga. En er zijn allerlei verschillende soorten van met de stoel of op de mat. Of dus uh, ook voor ieder wat wil, zeg maar. Ja. Um, ja. En live muziek gaan we weer mee beginnen in september. Line dansen gaan we ook weer mee beginnen in september. Linedance komt ook weer terug. Ja, ja zeker. Dat want was het, spectaculair. Ik ja, dat was hier. heel ja. erg leuk. Uh, dus dat wordt een zesweekse cursus waar je waar je, je voor op kunt geven... En um, ja, ik denk, denk dat we dan wel... Ja, de bloemschikken gaat ook weer in september beginnen. We gaan van alles weer in september ook beginnen. Maar er zijn nog dus genoeg dingen te doen in de zomer in ieder geval. We hoeven ze van de zomer niet, uh, niet te vervelen. Nee, precies. Pluspunt. Uh, en hoe kunnen mensen zich opgeven? Want mensen uh, hebben... Sowieso kunnen ze zich opgeven via de mail uh, baliedbt.plus.zantwoord.nl of ze kunnen bellen met 023-3040-700 en dan keus 1. En dan komen ze bij mij of bij een van mijn collega's terecht. En dan... Uh... Kunnen ze zich opgeven voor wat ze dan ja. ook willen. De koffie inloop hoef je je trouwens niet voor op te geven. Dat is heel makkelijk. Maar de eetclub is natuurlijk wel handig dat ze weten dat ze een drie gangen nu voor u moeten maken. Dus, ja. Uh, ja. Maar ze kunnen bijvoorbeeld ook even langs de Rabbel lopen. Zeggen, ik wil volgende zeker. week de eetclub komen ja. en hier een reservering Ja, maken. dat kan ook zeker. Ja, dat is ja. lekker makkelijk. Want het zit naast de biep. Sommige mensen weten dat misschien nog niet. Maar sowieso de blauwe tram is niet voor iedereen... Bekend? Nee, bekend. Het verbaast ons nog wel eens. Maar het zit dus uh, ja, naast de biep Daar zit rabbel. En daarnaast zit dan de ingang van de blauwe tram. En daar gebeurt van alles. Daar gebeurt van alles. Ja. Nou, dat is een heel erg mooi programma voor de thuisblijvers. En uh, als je niet thuisblijft, je bent vast niet de hele vakantie weg. Dus er is altijd gelegenheid om wat leuks te gaan doen. Precies. En uh, John heeft net verteld dat het allemaal ontzettend leuk is en gezellig. Uh, ja. Klopt toch? Ja. En de koffie was lekker. Ja. En het, wat je erbij krijgt, is dat ook lekker? Ja, een koekje erbij. Elizabeth. Ja, maar kijk, nou, ja, het is allemaal ja. helemaal voor verleden. En verzorgd. soms hebben we een speciaal koekje heel wild. Dus, uh, hè? Ja. Misschien doen we voor die, uh, voor die speciale ochtenden wel een speciaal koekje. Wat denk jij, John? Ja. Lijkt me een goed idee, toch? Nou, ik zou zeggen bedankt allebei dat jullie hier waren. Um, en de, de luisteraars hebben heel veel informatie gekregen. En ze kunnen het natuurlijk ook altijd terugvinden in de, op de, in de Zandvoortse krant. Ja, zeker weten. Daar staat nu ook inderdaad alles in. En nog één dingetje. Dat voor is... de locomotief gaan we ook nog twee speciale open ochtenden organiseren. Dus heb je zoiets van, nou, ik wil er wel een keer een kijkje komen nemen. Maar ik weet niet zo goed of het wat voor me is. Dan is dat de uitgelezen... We gaan de data daarvoor uh, aankomende week prikken met de vrijwilligers die daar uh, werken. Ja. Die ons daarbij helpen. Dus die ga ik nog bekendmaken en dat geef ik wel door aan... Uh Perfect. Zodat jullie dat ook weer eventjes kunnen laten weten aan de mensen, aan ja. de luisteraars. En heel belangrijk is, alle activiteiten zijn heel laagdrempelig. Ja. Je kan komen kijken, je hoeft niet mee te doen. Als je denkt, van, nou dat is niets voor mij. Dan kan je altijd zeggen, nou ik drink alleen een kopje koffie en ik ga Zeker. weer weg. En je, als je zegt, nou dat is hartstikke leuk. Dan kan je ook gewoon spontaan lekker meedoen. Precies. Ja, het ja. is heel laagdrempelig. En dat is vooral heel belangrijk. Zeker. Ja. Ja. Dus voelt ja. je niet opgelaten. Je, nou, ik weet het nog niet. Je hoeft echt niet in je er dan naartoe. Je kan nee. gewoon daarnaartoe. Nee. En gewoon kijken of je het leuk vindt. Precies. Precies, precies. Hartelijk bedankt. Ja, graag gedaan. Hey, hoe je wat kijkt, Sip? Ga je mee een eindje waren? Dan gaan we naar de overkant, een reis van vele jaren.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 Lekker dan die onder. Eén rondje nog één domme zet, het viel een laatste draai. Hey Jip, wat kijk je simpel in een is trouw We vertrekken bij zonsondergang voor jou piratenvrouw. Dit is het ritme van de zomer. Oh,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 Me, Please, say to me Please, you're still pointing me I wish you wouldn't play with me I wanna know, I wanna know. Can I bite your tongue like my bad heaven? Would you mind if I tried to make a pass at it. Now you're not too good for me, my dear. Funny you come back to me, my dear. It's okay, things happen for reasons that I can't ignore, yeah.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 een uh, reeks aan muziek gehad. Eerst uh, uh, Hey Yojip van uh, Raccoon. Daarna Bad Habit. En net luisteren we naar het Festival-nummer van uh, alweer anderhalve maand terug, Burning Daylight van Mia Nicolai. En Dion Cooper. Uh, de gast die nu op de planning stond, uh, Roy, over het uh, vleermuisonderzoek, uh, Ronald Kassé, die kunnen we even niet bereiken via de telefoon. Dus we gaan even ouderwets uh, improviseren. Roy, en waar gaan we het dan wel over hebben? Nou, het volgende programma wat we hadden afgesproken was natuurlijk uh, Pride at the Beach. Want behalve radiopresentator ben ik de uh, voorzitter van Pride at the Beach uh, en ambassadeur. En volgens mij ben jij behalve uh, technicus en medepresentator ook ambassadeur van Pride at the Beach en lid van het kernteam. Ja, van, al, van alles inderdaad. Even kijken, als het goed is, is mijn microfoon nu open. Dus dan gaan we er gewoon even op deze manier uh, over praten. Uh, ja, dat klopt. Pride at the Beach, Roy. Dat komt er alweer bijna aan. We hadden het net even in een vorige item over dat uh, het bijzondere muziekpavillon wat ingepakt staat. Maar tegen die tijd moet dat wel... Uh, uitgepakt zijn hè denk ik? Ja, dat uh, muziekpaviljoen dat is uh, de VIP tijdens het uh, grote feest ja. op het plein dus ik ga er wel van uit dat uh, het dan weer uitgepakt is uh. Ja, En uh, het wordt veel groter nog hè, dit jaar ja, het wordt natuurlijk een uh, weer groter festival dan de, de afgelopen jaren. Uh, we zijn ook een slag aan het maken in het verder professionaliseren van het uh, festival. Door het, uh, ja, professionele partijen te gaan werken die ervaren zijn in het organiseren ja. van festivals. Omdat je enerzijds de kwaliteit moet borgen. En anderzijds tegenwoordig ook moet kijken naar dingen als veiligheid uh, en regels die steeds... ...sterker worden, waardoor je ook professioneler moet worden. Ja, ja zeker. Nou, het is uh, in ieder geval leuk dat ik uh, sinds februari ook wat uh, actiever bij het team ben betrokken. Leuk om te zien hoe dat uh, evenement eigenlijk zo uh, wordt opgezet. Ik was natuurlijk altijd al ambassadeur en uh, nu uh, doe ik wat meer. Ja. bij het team maar misschien kun je eens uitleggen wat je dan precies meer doet bij. Uh, nou ik ben sowieso laat ik beginnen, ik denk uh, overal de, over mee dus uh, tijdens de vergaderingen ben ik aanwezig en uh, daarnaast heb ik uh, de taak om de social media in de gaten te houden en uh, dat bij te houden zeg maar Um, uh, alle aankondigingen van het programma zijn natuurlijk ook uh, gewoon te vinden op right-to-beach.com, maar het is ook belangrijk dat we op Instagram en Facebook uh, goed te vinden zijn. Uh, en daar worden ook al onze ambassadeurs uh, aangekondigd, waar wij twee er ook uh, twee van zijn. En uh, uh, maar ook belangrijk natuurlijk om daar uh, ja op de hoogte te blijven wanneer de tickets in de verkoop gaan voor de verschillende onderdelen van het programma, waar je natuurlijk een kaartje voor nodig hebt. Um, en de artiesten die komen optreden tijdens Pride at the Beach. Inderdaad onder meer op het Raadhuisplein. Natuurlijk na de parade op de maandag. En, uh, uh, maar ook op dinsdagavond uh, hebben we natuurlijk een uh, leuk afsluitend feestje bij uh, Cosmico. Wat vorig jaar natuurlijk uh, ja, heel erg geslaagd was. Uh, de eerste keer was dat toen. En nu uh, kunnen we het nog grootser maken daar. Dus daar zijn we natuurlijk wel heel blij mee. Ja. Je vertelde net over tickets. Hè. Uh, gelukkig zijn er uh, onderdelen waar je tickets voor moet uh, kopen. Waar een bijdrage wordt betaald, gevraagd in de kosten. Ja. Uh, want ja, dit is natuurlijk niet helemaal kostendekkend. De tickets zijn wel goedkoper dan ze in de commercieel zouden zijn. Uh, en voor Zandvoort pas mensen hebben we een kortingsregeling. Hè? Ja, klopt. Daar hebben we inderdaad, uh, als ik het goed heb, 5 euro korting uh, op, op elk ticket. Uh, uh, kun je daar... Uh kun je dat krijgen. Dus dat is natuurlijk hartstikke mooi dat we ook iedereen de kans geven om dit evenement mee te kunnen maken. Ja. En uh, uh, Het is ook echt vooral een evenement uh, voor Zandvoort en ook uh, daarbuiten komen natuurlijk veel mensen. We zijn ook verbonden aan Pride, uh, Pride Amsterdam zoals al vanaf het begin. Uh, dus ook uh, dat publiek uh, komt graag op ons af. Uh, maar dat het ook gewoon een feest is en een, uh, nou, niet alleen een feest natuurlijk. Hè, dus Pride is ook een protest uh, dat er nog rechten te zijn verwerven die er nog niet zijn voor iedereen. Uh, dat is ook nog wel belangrijk om te benoemen. Maar dat het een feest voor iedereen is. Dus of je nou uh, gay bent of niet. Of uh, gewoon hetero om het zo maar even te zeggen. Dan is het ook een heel toegankelijk evenement denk ik. Uh, zeker als je in bent voor een feestje. maar. Ja, wie is er nou tegen wat kleur en tegen vrolijke mensen, zou ik zeggen. Ja, ik, ik hoop het, uh, dat er niemand dat is in Zandvoort. In ieder geval uh, is het iedere keer een, een, uh, ja. een gastvrij en uh, vriendelijk en vrolijk succes. Dus ik hoop dat dat uh, ook dit jaar weer zo zal ja. zijn. En, uh, en vorig jaar uh, hadden we al zo'n grote parade dat die in tweeën uh, moest worden gesplitst. Hoe ziet dat er dit jaar een beetje uit? Ja, nou ja, je weet, uh, de parade wordt uh, geregisseerd uh, door Ben Zonneveld. Ja. Uh, en die heeft daar veel ervaring in. En ik, ik vermoed uh, dat hij dit jaar zeker in tweeën... en misschien zelfs wel een drieën geknip zal moeten worden. Ja, ja, ja. zo lang en zoveel mensen die ook uh, gewoon spontaan meelopen... dat dat uh, inderdaad... Uh, nou, dat is eigenlijk alleen maar een teken van succes dat je moet zien. Ja, ja. Nou, en, en natuurlijk ook gewoon de, de vele treinen die uh, mensen aanvoeren. En er rijden extra treinen tijdens uh, Pride... om ja. te zorgen dat uh, de, de mensen die allemaal in één keer met één trein hoeven te komen... Ja. En daarom hebben we ook weer een feestje op het stationplein. Ja, dat gaat natuurlijk, uh, dat gaat natuurlijk over het hele maandagprogramma. Dat is eigenlijk aaneengesloten een groot feest. Uh, de pre-party uh, vanaf 1 uur op het Stationsplein. Uh, twee uur lang alvast uh, ja, een beetje warm lopen voor de, voor de parade. En de parade dan tussen drie en vier richting het centrum. En daar uh, barst dan een feestje los uh, tot uh, laat in de avond. Ja. ja. En uh, uh, wat natuurlijk ook heel erg leuk is, is dat we ervoor uh, op zondag ook al een uh, mooi programma hebben. Zeker, ja. ja we hebben een, uh, na het succes van vorig jaar komt ook weer het concert in de protestantse kerk terug. Uh, met eerst in de ochtend ook een, uh, nou, een mooie aandacht voor ons thema uh, LBTI in een kerkdienst. Speciale regenboog kerkdienst. En dat, uh, ja, dat zeiden we vorig jaar ook. Maar natuurlijk mooi dat, uh, dat een kerk, want natuurlijk niet heel gebruikelijk is dat die... Uh, ja met ...zich met dit thema verbindt... ...als je kijkt naar de landelijke uh, lijn... Uh, ...dat het in Zandvoort wel gewoon kan... ...bij ja. deze protestantse kerk in ieder geval... ...en uh, ja dat is hartstikke leuk... ...dus dat hebben we het concert... ...en daar hebben de, uh, de vrouwen al een voorproefje van gehad... Uh, ...eind april... ...maar het vrouwenfeest... Uh, de, ...de Women Pride Beach Party bij ons... Uh, ...het paviljoen... Uh, Strandtent 11 uh, keert ook terug op die zondagavond. Dus, en daar zijn al tickets voor te kopen. Bijvoorbeeld dat zijn van die uh, programma waar je inderdaad een ticket voor uh, kan kopen via onze website. Ja. En uh, ja, dat zijn de grootste hoogtepunten van de zondag. Ja, ik inderdaad. vergeet nog wel, volgens mij, een hele een lekker iets. Na, na de kerkdienst is er ook de uh, Pride to Beach Brunch. Oh, bij ja, dat klopt. Ja, ja. Die zou je bijna vergeten. Ja. Ja. Ja, ja. Om, uh, om half één inderdaad bij Beach Club 10 uh, Brunch mee met, uh, met ons. Met, uh, ja. met LBTSC. En iedereen is welkom om, uh, om daar aan te schuiven en een lekker hapje mee te eten. Ja. Maar moeten mensen wel een ticket voor verkopen? Online? Klopt, ja. Ja. Ja. Ja, ja. Dat kan ook uh, inderdaad via het... Uh, Via onze website. En um, ja, we zijn ook bezig om zeg maar, het programma wat meer buiten de, de, de drie dagen zeg maar, uit te breiden. Kun je daar al wat over vertellen? Ja, we hebben uh, in samenwerking met het gemeente we, uh, de, de pop-up uh, pop galerie in het Raadhuis uh, ter beschikking gekregen. Ja. Uh, en uh, uh, André Donker, onze uh, man voor de kunst en cultuur, is daar heel erg druk mee bezig om daar een drietal heel erg boeiende, mooie en. Ja, uh, inspirerende foto's, uh, exposities te organiseren. Ja, daar komt ook het Pride informatiecentrum waar je informatie over de Pride kan vinden. Ja, en dat is natuurlijk wel heel mooi. Hè? Dan vanaf uh, donderdag 13 juli, als het goed is, dan kunnen mensen daar alvast in voorbereiding op de Pride uh, hun informatie halen en ook uh, ja, leuke dingetjes gewoon ja, leuke je kan, Pride at the Beach uh, je, je kan wat Polaria ja. kopen, ja. die we samen met Pinkpoint Amsterdam uh, daar zullen verkopen. Mm -hmm. Maar je kan ook gewoon het programma halen, want de, de programma flyers zullen dan klaar ja. zijn. En laten we niet vergeten, je kan dan ook gewoon uh, in alle rust naar die expositie kijken. Dan hoeft dat niet allemaal tussen ja. het feest nee. door, dat ook die fotografen voldoende aandacht krijgen om uh, ja. hun werk te doen. Ja, want dat is wel zetten. heel belangrijk natuurlijk. We hebben net veel... ...omdelen benadrukt die uh, vooral op het feest ook gericht zijn... Hè? ...maar we hebben best wel, verder rest, een goede afwisseling met cultuur... En inderdaad de boodschap wat Pride zou moeten zijn. Dus uh, dat, dat is mooi. Ja. Want op de dinsdag hebben we ook nog een, uh, eigenlijk traditioneel op de dinsdag... ...het kinderprogramma, de Color for Kids. Uh, dus dat is op die dinsdag 1 augustus. En s'avonds dan inderdaad bij uh, Cosmico de afsluitende uh, Pride on the Beach Party... Uh, express de naam uh, verandert, omdat dat uh, dan wat meer benadrukt dat we dan echt op het strand zitten. Um, ja, en dat is wel een beetje zo het programma zoals we het nu kunnen vertellen, denk ik. Ja, ik denk het wel. Uh, we hebben nog wel een andere activiteit ervoor, uh, dat we gaan meelopen uh, ja, met de, met de 22 uh, juli. Die is een weekje eerder hè, dan normaal uh, dit jaar. Ja, ja, Pride in Amsterdam duurt nu twee weken. Eén week Queer Amsterdam, één week Pride Amsterdam. Maar de, de walk, die, die was er altijd. Uh, die is nu ja. op uh, 22 juli. En dat ja. is eigenlijk een, een soort stille, tussen aanhalingstekens, tocht. Om te laten zien, uh, om eigenlijk om te, te demonstreren. Ja, dat is echt een protestmars ja, eigenlijk. Voor uh, de rechten ja. van LHBT, uh, dat die gelijkgesteld worden in Nederland en in de wereld. Ja, en dat luidt dus die twee weken in van Pride uh, in Amsterdam. En daar... Uh... Doet Pride at the Beach natuurlijk ook graag aan mee. Dus, uh, mocht je dit luisteren en uh, willen meelopen in de delegatie van uh, Pride at the Beach, dan kun je, kun je ons vinden via ons Facebook of Instagram. En dan kun je je aanmelden en dan uh, is het natuurlijk leuk om ook zoveel mogelijk Zandvoort daar uh, te laten zien. Ja. En, uh, en horen ook. Dus we gaan dan weer dus die zaterdag 22 juli om. Uh, Tien voor 11 met elf, de trein. Ja. Met de trein naar Amsterdam ja. toe. Ja. Met zoveel mogelijk Zandvoortes. Met iets van een regenboogkleur. Uh, bij voorkeur niet verplicht. Uh, om mee te lopen. Uh, ja. Om te laten ja. zien dat we staan voor de rechten voor iedereen. Ja, precies. en uh, nou, We hebben het net eigenlijk al genoemd. Als je meer informatie wil over Pride at the Beach. Dan kun je ons volgen op uh, Instagram en Facebook. Dat vind ik dan leuk. Extra veel reacties, want dan doe ik mijn taak goed. Nee. Ja, <laughs> ja, zeker. Ja. Uh, en... Ja, we hopen gewoon weer op een uh, goed feestje, op uh, goed weer zoals elk jaar. Eigenlijk valt het altijd wel mee. Tot, tot, Vorig jaar hadden we op de zondag wat minder weer, maar uh, ja, uh, aan het programma kan het niet liggen. Denk maar er is uh, uh, voor de zekerheid ook natuurlijk die dag ook nog wel radio... Uh... Ja, er is zeker radio. Ja, ja, ja, ja dat zou je bijna vergeten. Ook, uh, dan gaan we toch ook weer een beetje buiten de, buiten de drie dagen. Want op uh, de donderdag, uh, even kijken, dat is 27 juli. Uh, is de laatste donderdag van de maand. Waar natuurlijk altijd uh, de traditioneel de regenboogborrel is. Elke laatste donderdag van de maand. Uh, vaak is het dan in het wapen. Uh, zoeken we daar ons plekje. Maar dit keer is het ook echt in aanloop naar Pride at the beach. Ook echt at the beach of on the beach, wat je ook wil zeggen. Uh, uh, bij Mango's en dan hebben we ook een uh, live muziek en dan zijn we ook uh, een aantal uur op de radio uh, deze zender op ZFM Zandvoort vanuit het team van Rainbow Radio dus dat is uh, hartstikke leuk en uh, Rainbow Radio zelf is nog uh, uh, ook te vinden dan bij, tijdens de pre-party op maandag 31 juli uh, uh, op het Stationsplein en daar kunnen we ook voorbijgangers dan uh, op de zender laten en verder de verdere rest gewoon veel gezelligheid en een gezellig programma maken. Ja, ja. Nou, het, is, uh, het is een heel vol ja, te veel programma. veel om op te noemen eigenlijk. En er komt uh, ja. nog steeds uh, een aantal activiteiten bij. Dus ik zou tegen de mensen zeggen, hou het uh, vooral in de gaten. Ja. Uh, en kan jij ook nog eventjes de socials apart noemen? Want ik kan me voorstellen dat niet alle luisteraars automatisch weten hoe ze ons op moeten zoeken. Uh, ja, nou onze website is dus pride at the En we hebben uh, onze socials heten prideatthebeach.amsterdam. Omdat we eigenlijk direct verbonden zijn. En de uh, Pride in Amsterdam heten we zo. En uh, dan zijn we te vinden op zowel Facebook als Instagram. En dan een dagelijkse updates. En dan ga ik nu even, terwijl Roy het nog even volpraat weer. ...heel geïmproviseerd naar de techniek lopen... ...om een muziekje in te starten. En dan uh, gaan we even kijken hoe het met onze vleermuisonderzoekers zit. Oké, okay. ja. ja, dat gaan we ook doen. Uh, ik ga de luisteraars ondertussen oproepen. Heeft u nog vragen of ideeën? U kunt ook altijd contact opnemen met Pride at the Beach... Uh, ...via onze website uh, www.prideatthebeach.com, Maar u kunt ook een e-mailtje sturen aan info... ...at, pride at the Dus info at pride at thebeach.com En vergeet dan nu vooral niet de dubbele T, want die wordt nog wel eens vergeten. Inmiddels is Jan maar teruggekeerd uh, bij de techniek ja. en gaan we volgens mij luisteren naar een uh, stukje muziek. Ja, inderdaad. En uh, toepasselijk. Eigenlijk hadden we natuurlijk het, uh, dit item aan het einde, maar ik heb het muziekje even verplaatst. We gaan luisteren naar Mika met het nummer Love Today. Dus dat is toepasselijk kleurrijk, kleurrijk nummer. Love today, gonna love today, gonna love today Everybody's gonna love today, gonna love today Anywhere you want to, anywhere you've got to Love, love me, love, love me, love, love me. Luckily, I'm in the blue with a big bus stop, big bus stop, big bus stop. Till you remember any puppies gone, puppies gone. Mama, mama, mama, mama, shock, shock, me, shock, shock, me shock, shock. Me. But everybody's gonna love today, gonna love today, gonna love today. So everybody's gonna love today, gonna love today. Anywhere you want to, no. anywhere you've got to, you gotta Yeah. Het was een heerlijk, vrolijk nummer. Uh, Mika, was dat uh, jammer? Ja, Mika met uh, Love Today. Nou, dat past dus, uh, helemaal bij ons vorige onderwerp. En aan de telefoon hebben we inmiddels uh, iemand die alles weet over uh, Batman. Althans, de ja. <laughs> uh, En dat is, als, het, uh, als ik het goed heb, Ronald Cassé. Klopt. Hallo. Ja. Goedemorgen, Roy. Goedemorgen. Nou, we zijn blij u al de telefoon te hebben, want het was even moeilijk vindbaar. Um... Ja, ik ben, uh, ik ben op vakantie en ik moet oh. zeggen dat de verbindingen niet altijd even perfect zijn. Dus, uh, dus het ging even niet helemaal zoals het uh, gaat. Maar het, uh, ik heb nu goede verbinding. Dus, La, uh, uh... Dat is helemaal goed. En eigenlijk uh, wilde ik meteen maar de hoop uitspreken... dat de vleermuizen in de krocht ook zo onvindbaar zijn, want dan kunnen we gaan bouwen. Ja, ja. Maar u weet ja, maar over dat kan oor... even goed wel gebouwd worden, hoor. Ook voor de krocht. Daar zijn natuurlijk... Maar goed, daar gaan we zo meteen over hebben. Maar het is niet zo dat als vleermuizen in gebouwen zitten... dat het over een lange termijn helemaal niet gebouwd zou mogen worden. Maar de voorwaarde is natuurlijk wel dat er goed gekeken wordt van hoe dan. Hè? En hoe gaat het dan met die vleermuizen. Ja. En met de mensen die willen verduurzamen en vernieuwen. Ja, maar uh, vleermuizen, die hebben we toch genoeg in Nederland? Het uh, is toch helemaal geen probleem als je er in een keer een gebouwtje weggaat waar vleermuizen in zitten? Of... Nou, dat, dat, dat we genoeg vleermuizen hebben in Nederland, dat is niet waar. Oh. Um, er zijn wel soorten die het goed doen. Hè? Ja? Er zijn, in Nederland zijn er 18, 19 soorten. Uh, en die, um, uh, er zijn een aantal soorten die het uh, prima doen. En er zijn er honderdduizenden van tenminste. Dat zijn vooral de kleinere soorten. Uh, de, de, de, de gewone dwergvleermuis die komt best veel voor. Maar je ziet wel dat er een aantal soorten die echt met name afhankelijk zijn al uh, heel lang. Hè, de de cultuurvogels noemen we die. Die uh, in gebouwen huizen um, ...dat die nu in echt wel in de problemen komen uh, door, ja, door of sloop of nieuwbouw of verduurzaming. En um, we zitten natuurlijk nu in een periode dat er heel veel over te doen is. En ja. um, uh, ja, dat zal in Zandvoort niet anders zijn als in andere gemeentes in, uh, in, uh, in, um, in Nederland. En uh, we zitten eigenlijk nu in een tijd dat we met elkaar moeten bedenken van... Verduurzamen. Iedereen is het eens dat we met elkaar moeten verduurzamen en dat we panden willen vernieuwen. Uh, alleen we moeten dus uh, ook goed na gaan denken van ja oké, okay, wat doen we dan met de dieren die in die panden huizen? Uh, en dat al eeuwen doen. Uh, uh, en en uh, ja, daar zijn hele goede oplossingen voor. En het zijn overigens niet alleen vleermuizen. Hè? Het zijn ook... Uh, hier zwaluwen, met name in de steden en in de druk bewoonde gebieden. Die huizen ook graag onder dakpannen en ja. uh, tussen spouwmuren. En we hebben natuurlijk de mussen die dat uh, traditioneel ook al, uh, al eeuwen doen. Dus, uh, dus het gaat gewoon eigenlijk in het algemeen om dieren die afhankelijk zijn van menselijke gebouwen, om het zo maar te zeggen. Ja, maar is dat dan eigenlijk heel vreemd? Als het gaat over natuurbeheer. Dan zeg je, ja, wij bouwen die huizen toch helemaal niet voor die dieren. Dus waarom uh, wonen die daar? Die horen ja, ja, helemaal de... niet thuis? Uh, nou, dieren die horen daar uh, natuurlijk wel al eeuwen uh, thuis. Hè. En uh, het is ook zeker zo dat een heel deel van de vleermuizen. Uh, een groot deel zijn ook helemaal niet afhankelijk van uh, oh. gebouwen. Maar die huizen in bomen en nestkasten en. Uh, ja, nesten, maar ja, mens, en, uh, mens is onderdeel van de natuur en mensen ja. leven ook samen met dieren. En vergis je niet, vleermuizen zijn enorme insecteneters. Hè. Die eten honderden insecten per nacht. Hey. Uh, en vooral die kleine vleermuizen waar ik het over heb, die dwergvleermuisjes, dat zijn echte muggeneters. Oh, dat vind ik wel uh, fijn. Ja. En, en dus, dus ze maken ook een belangrijk onderdeel maken ze uit van, uh, ja, van het ecosysteem. En uh, zorgen er ook uh, deels voor. En dat doen andere dieren, zoals vogels en zo, doen dat ook. Maar als je die niet zou hebben, dan lopen we de hele dag te krabben... en zitten we onder de, onder de pulpen. Nou, de dus, uh, zijn niet zoveel ja. muggen. Dus uh, misschien komt dat wel door die vleermuizen dan. Dat is dan wel weer een heel fijne voorbeeld. Nou, die, ja, die, die, die, die, die vervullen daar absoluut een, een rol in hoor hoor. Dat is... Uh, dat is echt zo. En uh, kijk, wat we nu moeten gaan doen... en dat is ook waar wij uh, vervullen als vleermuiswerkgroep zuid kernland daar ook een taak in. Hè. We zijn allemaal met elkaar eens van... ja, we kunnen die woningen uh, ook niet allemaal ongeïsoleerd laten... en we weten dat we er wat aan moeten doen. Maar gelijkertijd moet er goed onderzocht worden van... nou, wat zit er in spouwmuren en wat zouden we kunnen doen... om ervoor te zorgen dat uh, die vleermuizen in ieder geval een onderkomen houden... En daar zijn al hele mooie voorbeelden van in de landen waar ze bijvoorbeeld een soort betonnen kasten inbouwen in spouwmuren en de rest vol schuimen. Uh, en, en, en waar, maar daar toch plekjes overblijven voor die vleermuizen. Um, of dat vleermuizen die ook in bomenhuizen of bijgebouwen, dat we zeggen van nou we hangen vleermuiskasten op, dat hangt. ...heel erg van de soort uh, af. Hè? Ja. Uh, ik weet bijvoorbeeld dat de gemeente Haarlem is op dit moment... ...een uh, groot onderzoek gestart naar vleermuizen... ...om te kijken van waar zitten ze überhaupt in de hele gemeente Haarlem... Uh, ...en wat zouden we kunnen doen als we straks ook grote bouwprojecten... Uh, ...als woningcorporaties uh, uh, gaan verduurzamen. Wat kunnen die corporaties dan doen om die vleermuizen ook nog een, een plekje te geven? Nou, daar zijn in de landen prachtige voorbeelden van... He, waarbij uh, onderkomens voor die vleermuizen worden gerealiseerd. Ja. Die, die notenbenen ook nog begeleid en gemonitord worden door bewoners die daar uh, wonen. En dat ook nog eens heel leuk vinden. Die werken dan vaak samen met uh, vleermuiswerkgroepen. Uh, uh, en zonder dat je daar last uh, van hebt. Want vleermuizen vernielen niks. Ze kunnen geen gaten graven of, of, of, of vernielingen aanrichten in, uh, in, uh, in woningen. En... Uh, ja, ik heb zelf in mijn huis, heb ik, daar zit dan geen schuim in, maar is wel goed geïsoleerd. Heb ik ook vleermuizen in de spouwbuur? Nou, je merkt er helemaal niets van en je ruikt er niks van. En, um, dus, kijk, ze kunnen heel goed samen met mensen leven. En, en ze zijn ook niet gevaarlijk, ze vallen je niet aan. Ze staan altijd zo dus, dus, bekend. Brengen ze niet alleen naar hun ziekte over? Sommige mensen zeggen dat zijn vliegende ratten. Ja, nou, de, de, die, bij een aantal mensen hebben ze wel dat imago. Ja. Um, Vleermuizen hebben wel degelijk, maar dat hebben eigenlijk alle zoogdieren, dat hebben wij als mens ook, allerlei virussen bij zich. Uh, overigens geen COVID. Dat is uh, uh, dat, dat onderzoek dat, uh, dat loopt ook bij de, de universiteit in Rotterdam, bij de Erasmus Universiteit. Dus ze brengen in ieder geval in Nederland geen COVID over. Maar ze hebben wel degelijk virussen bij zich waar uh, geen um, um, waar ze niet ziek van worden. Maar als jij een, een duif hebt, als jij duivenhouder bent... of jij hebt een duif op je schoot zitten op de dam in Amsterdam... die hebben ook gemiddeld 25 tot 30 virussen bij zich. Ja. En kijk, je moet eraf blijven. Ja. En je moet, ze als je gaat eten... er zijn bepaalde Aziatische landen waar vleermuizen gegeten gaan worden... ja, ja. dan moet je oppassen. En, dan moet je ze goed doplakken. De, de, de, <laughs> ik zou het helemaal niet eten. Oh, oké. Okay. Ik, ik zou, nee, dat zou ik zeker niet doen. Maar um, kijk, uh, het overbrengen van virussen, ja, er zijn ontzettend veel dieren die dat doen. Uh, muizen doen dat ook, honden en katten kunnen dat ook doen. Dus uh, het kan altijd overspringen van een zoogdier naar een mens, ook van vogels naar mensen. Oké, okay. en nu even terug naar gebouwde Krocht. U zei net uh, heel mooi, de, daar kan waarschijnlijk uh, gewoon gebouwd gaan worden. Ja. Ja. ja dat, kijk, De Krocht, ik ken het. Hè. Ja. Ik ben, een, ik heb zandvoorts broed door de aderen. Dus, uh, dus uh, dat maakt het uh, nog even, uh, even mooi. Dat is natuurlijk een prachtig uh, theatertje. Ja. En ik denk dat het... Um, um, kijk, ik, ik ben niet, niet actief rond het gebouwde Krocht. Maar ik denk dat het... Uh, uh, in ieder geval onderzocht moet worden zodat al niet gebeurd is. Hè. Dat zal ongetwijfeld al, uh, al gedaan zijn. Een onderzoek van ja, wat zit daar nou? Wat voor soorten zitten daar? En, uh, en kan er nagedacht worden over hoe kunnen we compenseren? Hè? Als we dat, uh, iets met die spouwmuren gaan doen en, en gaan slopen en veranderen... En, uh, uh, dan zou het bijvoorbeeld mogelijk kunnen zijn door of vleermuiskasten te gaan ophangen... of kasten te monteren in de, de spouwmuren. Um, wel... Zodat die vleermuizen daar ook gewoon um, uh, ja, zich kunnen vestigen... en ook uh, verbouwingswerkzaamheden door moeten gaan. Het enige is wel, waar je wel goed rekening mee moet houden is dat als die vleermuizen eenmaal in de spouwmuur zitten... Hè, want die hebben een seizoen, zeg maar, dat begint een beetje in maart... en dat houdt in uh, oktober houdt dat op, uh, op het moment dat ze natuurlijk jongen hebben... Uh, die daar in die spouwmuur zitten en afhankelijk zijn van de moeders die ze hebben. is dat natuurlijk geen goed, die, go, goed moment om de boel open te breken of te gaan volschuimen. En, uh, maar daar kan je met het seizoen heel goed rekening mee houden. Maar ik denk dat bij mezelf, u kent Zandvoort en daarnaast zit een oude pastorie... en een oude katholieke kerk. Prachtige ja. plekken voor die vleermuizen. Ze kunnen gewoon verhuizen. Ja, dat doen ze ook wel. Vleermuizen zijn een enorme opportunisten, hoor. En uh, uh, Alleen dus ik denk, idee. ja als je, als, jij, als je werkzaamheden doet aan, uh, aan gebouwen, dan is het ook eigenlijk bouwtechnisch helemaal niet zo moeilijk om te zorgen dat er in ieder geval voor die vleermuizen een mooi plekje overblijft. Ja. Een, een mooi voorbeeld daarvan is de Meervleermuis, die komt overigens. In Zandvoort alleen in de winter voor trouwens in de hele Binnenduinrand... want daar over, overwinteren ze in bunkertjes. Ja? En die meervleermuis die komt, dat is een wat grotere vleermuis... die gaat gierend achteruit in, um, in aantal in Nederland. Daar gaat het niet goed mee. Het is ook het jaar van de meervleermuis. En die, um, um, die hebben bijvoorbeeld, uh, die zitten veel in, uh, in kerken. In, uh, op, aan, de, aan de zoldering uh, van kerktorens uh, okay. zitten ze. ...en een mooi voorbeeld is dan dat ze in... ...er zijn de grootste kolonies van die vleermuizen... ...dan moet je denken aan zo'n 450 vrouwtjes met jongen... Uh, ...die zitten dan in de kerk... ...en er zijn twee dorpjes in Friesland... En uh, ja, die vleermuizen, als je er zoveel hebt, die poepen natuurlijk. En dat valt naar beneden. En de kerkgangers hadden daar op een gegeven moment last van. <lacht> Dan denk ik, ja, als je daar bij, tijdens uh, de dienst zit... en de, uh, je buurman zegt, er ligt wat op je schouders, daar word je niet vrolijk van. Nee, nee. Is... <lacht> en die, uh, maar wat hebben ze dus gedaan? Ze hebben uh, een, een vloertje gemaakt in die kerktoren... met een hele grote rol plastic erop. Uh, en dat is een samenwerking van... ...van het kerkbestuur, bewoners... ...en, uh, en een, uh, een grote landelijke werkgroep. Uh, en eens per jaar... ...dan uh, wordt dat vloertje... Wordt weer uh, ...dat plastic wordt weer uh, vervangen... ...en de, de kerktoren is helemaal dicht. De invliegopeningen voor de vleermuizen... ...zijn gewoon gehandhaafd... ...en niemand heeft ergens meer last van. En de bewoners zijn er ook nog eens heel trots op... Uh, ...dat zij de grootste vleermuizenkolonie... ...van uh, meer vleermuizen... ...in Nederland hebben. Probleem opgelost. Dus het, het technisch gezien... Zijn er oplossingen? We weten er nog niet genoeg van, dus er moet ook nog wel onderzoek plaatsvinden van hoe we dat kunnen doen. Maar stilzitten uh, is ook niet goed. Hè? Je kan niet zeggen, nou jongens, we doen wel helemaal niks. Nee, helemaal niets nee daarom. Nou ja, zoals ik de al zei, u zei net, ze zijn opportunisten, ze kunnen gewoon de kerk raken. daarnaast. Daar zit toch bijna niemand in, uh, dus daar hebben ze ook geen last van de vallende poepjes. <lacht> toch? Ja, nou ja, kijk, het is niet zo altijd gezegd dat als er een gebouw naast staat dat die dat, dat ook geschikt is voor die vleermuizen. Maar het is niet zo dat, uh, kijk, je, moet, je zal altijd moeten zorgen dat er goede alternatieven voor die vleermuizen zijn. En, en dat is oplosbaar, dat is eigenlijk mijn, uh, mijn stelling en daar moet je met elkaar goed naar kijken. Nou, dat is een hele mooie afsluiting. We gaan kijken naar de, uh, de alternatieven. Zodat we gauw kunnen beginnen met het bouwen van de krocht. En dat we een plekje houden voor de vleermuis. Ja, ja. ja. En um, wat ik ook nog even wil zeggen. Voor mensen die meer over vleermuizen willen weten. Op uh, 10 juli. Uh, um, maandagavond 10 juli. Is er om half acht. Is er in um, het gemeentehuis van Bloemendaal. is er een. Uh, een lezing over vleermuizen waar we ook uh, heel gedetailleerd op dit soort uh, dingen ingaan. Um, mensen moeten zich dan wel eventjes uh, opgeven via uh, de ivn uh, uh, website. Um, um, en uh, ik heb ook een uh, artikeltje gestuurd naar het, uh, de Zandvoerse Courant, dus dat zal ook nog wel uh, gepubliceerd worden. Perfect. Maar mensen zijn van harte welkom in het gemeentehuis in Bloemendaal uh, op 10 juli s'avonds om half acht. En daar uh, gaan we ook nog het een en ander vertellen. Dan wens ik u nog een prettige uh, laatste stuk van de vakantie en dank u wel voor uw bijdrage. Graag gedaan. Hey, daar. En daar zijn we aan het einde gekomen van onze uitzending. Uh, ik wil uh, uh, Hans natuurlijk uh, bedanken voor uh, Hans Botman voor de redactie. Uh, Jelmer voor uh, de techniek en het bijstaan bij het presenteren. Uh, en uh, Leon die hier ook aanwezig is te ondersteunen bij de techniek. En uiteraard Roy Donger, ik was uw presentator. Ik wens u nog een heel fijn weekend. En verzoek u, ga nog eventjes, regen of geen regen, naar de braderie. Want het is echt genieten. Ja. En tot. Tot volgende week bij Goemor Zandvoort, zelfde plek,zelfde tijd. All the